Gert Kluik het NOS Journaal. Homo belangorganisatie vindt dat Forum voor Democratie afstand moet nemen... van uitspraken van kandidaat-gemeenteraadslid Ramothar Singh. De nummer 2 op de kandidatenlijst in Amsterdam schrijft volgens de Telegraaf op WhatsApp... dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Hij schreef dat homo's relatief een hoger IQ hebben... maar de samenleving schade doordat ze zich niet voortplanten. Ramothar Singh raakte al eerder een opspraak... omdat hij had gezegd dat afkomst en IQ verband met elkaar houden. Forum voor Democratie zei daarover dat de uitspraken uit een verband waren gerukt. De partij wil niet op de nieuwe aantijgingen reageren. In Slowakije zijn alle verdachten vrijgelaten die vastzaten vanwege de moord op onderzoeksjournalist Jan Kutsjak. Hij en zijn vriendin werden vorige week dood in hun huis gevonden. De Slovaakse politie hield donderdag zeven mensen aan. De journalist deed onderzoek naar corruptie in de hoogste politieke kringen. In Amsterdam is een deel van de kademuur van de nassau ingestort... door een lek in de waterleiding, een stuk van de stoep is weggeslagen. De waterleiding is nu afgesloten. Daardoor zit een deel van Amsterdam zonder water. Hoe lang de reparatie gaat duren is niet bekend. Het gebeurt vaker dat kademuren in Amsterdam instorten... door een lek in de waterleiding. De gemeente moet de komende jaren zo'n 500 kilometer... aan kademuur onder handen nemen. Vakantiegangers die terugkeren uit wintersportgebieden in Frankrijk... of juist op weg zijn naar de wintersport moeten rekening houden met forse vertraging. Door flinke sneeuwbuien en al het vakantieverkeer is het een chaos op de weg. Op de weg van Moutier naar Abelville staat 40 kilometer file. De Franse politie adviseert wintersporters om de N90 voorlopig te mijden. Het weer erwaait een matige tot krachtige oostenwind. In het noorden min 2 graden en vrij zonnig. In de rest van het land veel bewolking. In het zuiden loopt de temperatuur op naar 5 graden. Vanavond en vannacht kan het plaatselijk glad worden. Morgenmiddag wordt het 3 tot 9 graden.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 Nossa, hein. Wat que is que isso? Nossa. Wauw. Wauw. Wauw. Ai, ai, Wauw. Wauw. Wauw.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 Começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar ben nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego beetje delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Ah, ah. Uh. Quero ver a galera comigo, vai Nossa En met deze zin van Michel Tello met het 5 over 2. Ja, de afgelopen dagen hadden we Forst hier in Zandvoort. En om een klein beetje warm te worden, deze muziek van Michel Tello. Jo, de ice tea topico aan het begin van Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer na een hele tijd, uh, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, luisteraars en kijkers. En goedemiddag Rob. Ja, vorige week zondag uh, hebben we geoefend. Even, even geoefend. Ja. ja, ging goed hè? En dat ging goed. Dus uh, vandaag zijn we weer terug uh, op de vaste zaterdagmiddag. En uh, we moeten natuurlijk even even wat mensen bedanken. Ja, ja, Dolly. En uh, Jaap Koper, want die hebben uh, de afgelopen maanden uh, de uitzending voor ons uh, verzorgd. Maar nogmaals, daarvoor hartelijk dank. Maar nu zijn wij er weer. Wij zijn er weer. Op tot de zaterdag. Aan, uh, tot aan vijf uur. En wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Al van alles. Uh, uiteraard de vaste items zoals die er zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. En om half drie. Blijft het zo? Wordt het beter? Gaat het nog meer vriezen? Of gaan we weer richting uh, de boven nul? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Tijdens de enige echte Zandvoortse weerbericht. Ook het dier van de week ontbreekt niet om half vijf. En we doen haar in de, in de herhaling. Want ze, heeft, ze zit nog momenteel nog steeds in het dierenthuis. En het wordt toch tijd dat Macy ook een thuis gaat vinden. Dat om half vijf. Het gedicht van de dag blijft nog even een verrassing. Dus daar, gaan we nog, daar komen we later op terug. Kwart voor vijf is het zover het gedicht van de dag. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Verder hebben we natuurlijk ook nog Formule 1 nieuws. Want er is afgelopen week weer driftig getraind... In, op de circuit van Catalonia bij Barcelona... door de Formule 1-teams... Daarover meer om kwart over vier. We hebben ook ja, het was een beetje wit, hè, daar? Een beetje sneeuw, ja. Een beetje sneeuw in Spanje. Ja, en dan willen ze allemaal weer naar Bahrein. We zullen volgend jaar naar Bahrein, Maar daar kan het ook spoken. Daar kan het sneeuwstormen, of zandstormen en regen. Maar goed, daarover meer rondom... Uh, met de Formule 1 nieuws om kwart over vier. We hebben sport uh, kort...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 We a crowd of Muziek uit de hitlijsten van dit moment. De hitlijst van CFM, die hoor je trouwens vanavond weer tussen 7 en 9. Daar hebben we hebben het over de Euro Breakdown gepresenteerd door collega Mike Boulay. En ook deze staat daarin genoteerd. Je hoorde de single Anywhere. Dat was Rita Ora. En hier is Bruno Mars.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 Deze Bruno Mars uh, alweer een nieuwe single met Cardi B. Maar dit was nog even de oude jorden. 24K op de zaterdagmiddag bij CFM. Albert-Jan en ik zijn er weer met nu het Zandvoortsnieuws in het kort. De Zandvoort-promotie op de boulevard. Vorig jaar waren op de boulevard de Volfage borden geplaatst... met reclame voor de musea die deelnemen aan, een, die deelnemen aan het Europees kampioenschap Zandsculpturen. Omdat de zandsculpturen geruimd zijn... Uh, hebben nu ook de borden een nieuw aanzicht gekregen om Zandvoort te promoot, promoten... zitten er nu weer bestendige foto's van een aantal Zandvoortse fotografen in... met afbeeldingen van Zandvoortse evenementen. Regelrechte Zandvoort-promotie dus. Achter het gebouw, hoofdgebouw van Nieuw Unicum waar voorheen de tennisbanen lagen... schieten de nieuwe bewegings- en paramedisch centrum flink op. Het dak zit er al op en een kijkje binnen laat zien... dat er hard gewerkt is en wordt aan de afwerking. In het gebouw zal straks sport, spel en therapie onder één dak geïntegreerd worden. Zo kunnen dagbestedingen, spel, fitness, sport... en behandelingsdisciplines optimaal worden samenwerken. Als het gaat om de vitaliteit, en welzijn en gezondheid van de cliënten... De verwachting is dat er in april het pand kan worden opgeleverd. En tot slot, de Zandvoortse afdeling van het Rode Kruis... heeft de beschikking gekregen over een nieuwe bus. Het voertuig vervangt de oude, die jaren dienst heeft gedaan... bij allerlei activiteiten. De nieuwe is veel moderner en misschien wel beter geoutilleerd. Leo Miezebeek kon de bus bij de dealer ophalen. De donateurs worden dus... De donateurs kunnen dus zien waar hun donaties onder andere aan worden besteed. Dankjewel Albert-Jan voor het zelfs nieuws in het kort. Ook daar te lezen uiteraard op de ZFM app. Mocht je nog niet hebben, download hem dan nu about Het is weekend en dan mag er gedanst worden. Bij, bij de radio, die werken daar ook even lekker aan mee. Zo, zaterdagmiddag. De, de single van de Dispos, Dat was On My Mind. En van die single gaan we weer over naar klassieker uit de jaren 80. Hier is Ready for the World en O'Shyla. Lachen, always It's so. for the It's good for the, good for the gender. O'shyla. Jaap Koper hoor, die de afgelopen weken dit programma heeft gedaan. De disco-klassiekers, die vergat hij niet te draaien. Ja, nee, Jaap, dank daarvoor. Ja, uh, yeah, en uh, wij gaan lekker door met de muziek. Ik heb een uh, Ready for the World en Oh Shilla. 21 maart, dan gaan we weer stemmen. Ook in uh, Zandvoort voor de gemeenteraad, uh, Albert-Jan. Weet jij al uh, op wie jij gaat stemmen? Of wordt het één groot rood kruis? Ik ben een... Op het formulier. Uh, dat is een gewetensvraag, <sus> Ja, hè? Die, die had ik niet aanzien komen. Nee, nee, ik denk, laat ik er eens even over beginnen. Laat ik zeggen dat ik behoorlijk aan het zweven ben. Een behoorlijke zwevende dat kiezer. Een, dat is een understatement van het eerste uur. Oké, okay, nou, wij van de Sanfootskrant en de radio... die willen graag weten wat uh, jij gaat stemmen, Albert-Jan. Ja? Dus mocht je dat weten, dan kan je aan onze peiling meedoen. Nou, daar kan je sowieso aan meedoen. Want het is op zich natuurlijk wel leuk om te kijken... Wat voor, wat, welke standpunten bij welke partijen horen en waar je dan op een gegeven moment op uitkomt. Ja, je kan uh, via de enquête op de, de Zalvoetskrant en de ZFM-app. Ja. Kan je een uh, enquête inderdaad uh, invullen? En uh, laat ons even weten in drie korte vragen wat jij gaat stemmen. Ja, en ik uh, kom er straks nog even op terug... want er is een voorlopige stemming geweest. Oh, Ze, ik ben niet. Kom ik, straks? Nou, ik kan het wel even vooruit schuiven. Dan uh, schuif ik het andere bericht even door. Verrassend voorlopig resultaat politieke enquête. Is dat is de dat, ja, ja, ja, ja, ja. terug? De tussentijdse enquête die de Zandvoortse krant en ZFM vorige week online hebben gezet... in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... heeft een voorlopige verrassende uitslag gegeven. 91 respondenten hadden ervoor gezorgd dat, Groen, dat GroenLinks de grote winnaar zou zijn. Of 91 stemmers nou een graadmeter is, valt natuurlijk nog te betwijfelen. In 2014 kwamen 7.133 van de 13.853 geregistreerde Zandvoortse stemmers naar de stembus. GroenLinks kwam als beste uit de bus en kreeg 27 van de 91 stemmen, dat is een kleine 30%. En op de tweede plaats de VVD. De Liberalen waren goed voor 16 stemmen, dus ruime 17%. D66 werd met 14 stemmen, 15,4% derde. Oudere partij Zandvoort en PVV doen niet voor elkaar onder. Beide partijen kregen namelijk 8 stemmen, 8,8%. Op hun naam de geplaagde GBZ kreeg 5,5%, dat zijn 5 stemmen. De PvdA kreeg net als Amsterdam aan zee slechts drie stemmen, oftewel 3,3 procent. Als we de enquête moeten geloven worden het CDA en Sociaal Zandvoort weggevaagd. Niet meer dan twee Zandvoorters kunnen zich in de beide partijen herkennen. Hul? Drie Zandvoorters weten, ja van die enquête, ja, bedoel, bedoel, het zijn maar 91 ge, ge geweest tot op dat moment... De nieuwe partij Queen kreeg bij de enquête geen enkele stem. Ook de gewenste coalitie werd onder onderzocht. De com een combinatie in alle mogelijke varianten van VVD, D66, GroenLinks en CDA... worden het meest genoemd en zouden op... Het plus moeten komen te zitten. Maar nogmaals, 91 respondenten natuurlijk niet, uh, nog niet voldoende... om een representatieve enquête-resultaat aan u voor te leggen. Zo is het dus. Uh, laat uh, ons weten wat jij gaat stemmen. En download uh, onze ZTV-map. En stem dan even via het menu enquête-verkiezingen. Dan kom je er vanzelf.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 We zijn samen aan het zoeken naar een klein restaurant Het liefst achteraf en het liefst je Japans Geef een kus op je hand, en kijk je diep in je ogen Dit moment neemt helemaal niemand ons af We drinken witte wijn en we posten op ons En we denken aan de tijd voordat alles begon Nog voor met bekendheid, en voor alle hits Heel mijn leven is veranderd, behalve dit Want de liefde die is puur Blijf bij me in de buurt En soms is het leven zuur Maar daar wijten we doorheen,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 Jij bent zo bijzonder Veel in mijn gedachtes Kan niet denken Heel veel hits gescoord. Waaronder deze single, je hoorde zo bijzonder. Zo dadelijk het weerbericht.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 I've ja, been giving money, get high with you. Yeah. Cross my heart, hope to die. This is how I die. You can confide in me, there's none the heart, I swear. Stay solid, never lie to you. Swear, most likely I'm die with you. Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never Said Every true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head. Yeah, a gezellige bool daar, hoor. Him and I. The crazy de hele club bij elkaar, hoor. de himmerij, de nieuwsgiel van G.E.C. Ook een plaatje wat je in de gaten moet houden in de diverse hitlijsten hier in Nederland. En waarschijnlijk ook in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. Je hoort hem vanavond weer, hè? Tussen 7 en 9 met Mike Buley. weerbericht. En van Buley gaan we naar het weerbericht voor de komende dagen. Wat een overgang. Oh, <lacht> Brr. Brr. Na, een kleine, na het kleine beetje sneeuw van afgelopen nacht is het op deze zaterdag verder droog. En naast wolkenvelden ook perioden met zon. De wind waait nog altijd uit het oosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur komt voor het eerst sinds vorige week zondag weer boven nul uit in de regio. Het wordt vanmiddag gemiddeld een graad of twee. Vanavond is het nog droog, komende nacht neemt de kans op regen uh, toe. En bij temperaturen nog onder het vriespunt is er kans op gladheid door IJssel. Dus mensen die morgenochtend de weg op moeten, pas op, het uh, IJssel is verwacht. Morgen we beginnen met veel bewolking en wellicht nog wat onderkoelde regen. Maar al vrij snel is het droog, met ook weer enkele opklaringen. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of zes. De gladheid zal dan ook geleidelijk verdwijnen. Na het weekend schijnt maandag en dinsdag geregeld de zon en is het droog. Vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid weer toe. De temperaturen liggen komende week veelal tussen de 7 en 9 graden... en daarmee is het doek voor de winter gevallen. In de nacht en ochtend kan het kwik nog wel in de buurt uitkomen van het vriespunt. Tijdens genoemde periode is het dan ook weer lokale gladheid mogelijk. Al dus Rico Schreuder. Gaan we toch weer gladheid krijgen? Ja, te hmm. beginnen morgenochtend. Oké, okay, dus houd het in de gaten als je er weg op uh, wil gaan. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie het voor. En dat was het weer. Tot de volgende keer. En hier is uh, Virgo Sharky. Wat anders. Hebben we flinke kou gehad. Het was zelfs in huis een beetje, een, beetje, een beetje koud. Had je er ook last van, Albert Jan, Hoe viel bij jou mee? Nee, behoorlijk hoor. Behoorlijk, hè? Oh, oh. Ja, die verwarming die moest uh, flink uh, opgestapt worden. We hebben het s'nachts aangelaten. Ja? Ja, omdat er zijn een aantal, tenminste, ik kwam gisteren in het dorp en er waren ook een aantal waterleidingen, waren dus gewoon bevroren. Ja, daarom. Dus uh, nee, misschien wel verstandig om dat uh, te doen.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 Dan weer uh, wat minder bekend, Stand Up For Your Love Rides, Maar wel een andere single van haar, waar ze een hele grote hit mee heeft gehad uh, in de jaren tachtig: The Only Way is Up. We hebben het over jazz en de plastic population. Ja, de telefoon gaat. Robert-Jan, de tele telefoon gaat. Neem jij mij even op? Ik ben heel, heel erg benieuwd. Uh. Ieder is misschien een suggestie voor dit programma. Je weet het maar nooit. Nee. Dat was inderdaad uh, nog een stukje langer stand-up for your love rights... ...de singel van jazz en The plastic population. Jij hebt een nieuws, albert uh, Ja, er is brand in de Trompstraat. Een middelbrand. En uh, de hele alle, de, de brandweer van Zandvoort is uh, gealarmeerd en is daar aanwezig. En zelfs uh, Haarlem en de brandweer van Haarlem en Heemskerk uh, zijn onderweg... ...om de brand, uh, te, bij de, brand, de brandweer van Zandvoort te assisteren. Oké, okay, zodra er uh, meer bekend is, dan laten we het uiteraard weten via de radio. Ja, ja, ik denk, je hebt nog een ander nieuwtje over het als. Ja, of, nee, dat klopt. Uh, okay. ja de ge geheel iets anders. Maar <laughs> ja. dit, dit, kwam, dit is breaking news, ja. zoals het heet. En uh, onze uh, verslaggever uh, Benno, van de, Benno die heeft het even uh, doorgegeven. Waarvoor dank. Goed, geheel iets anders, maar niets, niet onverwacht. Zandvoort aan kop met parkeerheffingen. Parkeer is een mooie bron van inkomsten voor gemeenten. En Zandvoort staat, wat dat betreft, landelijk aan de kop. Of we daar nou heel blij van kunnen worden, valt natuurlijk te betwijfelen. Het Financieel Dagblad meldt dat per inwoner... de gemeente Zandvoort jaarlijks in Nederland de meeste parkeergelden heft. 259 euro, gevolgd door Amsterdam... dat een goede tweede is met 232 euro. Zo blijkt uit de jongste begrotingscijfers van de gemeentelijke heffingen 2018... verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groene bedragen zijn inkomsten uit parkeervergunningen van bewoners... en parkeergelden van bezoekers. Zandvoort en Amsterdam... Heffen beide meer dan het drievoudige ten opzichte van het landelijk gemiddelde, want dat is namelijk 17 euro per inwoner. Daarnaast zijn er twee gemeenten die enige uh, waar het aandeel van de parkeerinkomsten meer dan een kwart uitmaakt van alle gemeentelijke heffingen, zoals onroerend goed, reinigingsheffingen en rioolrecht. Landelijk gezien bedragen de parkeergelden 8,2 van de totale heffingen. Grote toeristische trekpleisters in een sowieso veel parkeergeld. Naast Zandvoort halen ook de gemeenten Valkenburg, Tessel en Veren... relatief veel geld binnen met parkeerheffingen. Ook steden met een belangrijke regionale functie dan wel winkelfunctie... waaronder Den Bosch, Haarlem en Utrecht scoren hoog. Het is ongelijk verdeeld. De meeste gemeenten beschikken niet over een dergelijke lucratieve inkomstenbron. Iets minder dan de helft van de gemeenten, 176 van de 391... heeft helemaal geen parkeergeld volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... Bij ruim een kwart van de gemeenten bedragen de inkomsten minder dan 2,5% van de totale heffingsinkomsten. Slechts 1 op de 10 gemeenten overtreft het landelijke gemiddelde van 8,2. Nou, we staan in ieder geval op plaats 1 met, met, uh, met iets. Of je daar blij mee moet zijn. Hè? Ander verhaal. Oké, okay, tot zover het Zalvoorts uh, nieuws. Even heel wat anders. Hè. Dat zeiden we net ook toen we van de, van de brand naar dit bericht gingen. Ja. Welen, heb je hem afgelopen week nog gezien in De Wereld Draait ja, zeker? Door? zeker. En er was nogal wat ophef. Ja, over, ja, ja, ja. welk boek... nummer werd het? 1, 2, 3, 4 oh, ja. of 5? 5, ja. En uh, zelfs bij degene die het geworden is... Wordt ook alweer gesproken door ene Johan Derksen. Jou wel bekend. Ja. Ligt dat de nummer erg veel lijkt op een reeds bestaand nummer. Namelijk Nashville. Maar goed, dat is dan de, de, de verantwoording van meneer Derksen hemzelf. Eigenlijk had niemand uh, dit nummer verwacht volgens mij. Nee, klopt. Uh, niemand had het verwacht. Ik vind het ook een nummer of één of het wordt laatste. Zo is het. Nou, we gaan er even naar luisteren. Outlaw, weten! Ja, het Zonfestival wordt vertegenwoordigd door Waylon. En we zijn uiteraard heel benieuwd hoe hij het gaat doen met deze nieuwe single. And it's a fine, fine line Between whiskey and water into wine And it's a long way home When you're down and out and out here on your own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 slaapgevallen zijn, op de zaterdagmiddag. Ben je nu in één keer weer wakker, Albert-Jan? Uh, ik ik wacht, ik vind het prachtig nummer. Ja, geweldig, hè? De nieuwe single van Welen. Het Songfestival uh, Lied voor Nederland. Je hoorde hem juist Outlaw 1. En uh, uiteraard zijn we heel benieuwd wat hij uh, gaat presteren met uh, deze single. Nee, nou, je zei het al, hè? Of een nummer 1 of uh, de, de laatste. Zo, zoiets zal het wel uh, waarschijnlijk gaan worden. We houden het in de gaten. Binnenkort is het zover... Ik kreeg zojuist een uh, melding binnen van een uh, middelbrand bij uh, Centerparks Hotel aan de Trompstraat. We kunnen melden dat de, de, deze melding in ieder geval is ingetrokken. Dus er is uh, geen brand aangetroffen. Gelukkig maar, Albert-Jan. Ja, maar het is altijd. Uh, iedereen is uh, dan als kippen bij uh, om, uh, om de zaken op te schalen. En dan, uh, dat het dan vals blijkt te zijn. Ja, mooi natuurlijk, maar uh, ja. Goed, dus dan kunnen we kunnen rustig ademhalen. Zo is het. Uh, verder uh, heb ik nog wel een verkeersbericht voor komende week. Niet ongeheel onbelangrijk. Want volgende week is namelijk geen treinverkeer mogelijk. De liggers van de Ecobrug Duinpoort worden van zondag 4 maart half tien s'avonds tot en met donderdag 8 maart op hun plaats aangebracht. Hierdoor is er tussen Zandvoort en Haarlem heen en weer geen treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in om de reizigers tussen de beide stations te vervoeren. U wordt geadviseerd uw reis van tevoren te plannen via de NS Reisplanner op ns.nl of de Reisplanner Extra app. In de, Het reisadvies is een schatting opgenomen van de extra reistijd. Deze bedraagt waarschijnlijk tussen de 15 en de 30 minuten. Reizigers checken bij hun vertrek en eindstation bij de bus in en uit met hun OV-chipkaart. Voor meer informatie ga dan naar www.rijdendetreinen.nl www.rijdentetreinen.nl Oké, okay, Rijdentetreinen.nl <laughs> Je kan het allemaal zien op die website. Hier is de nieuwe serie van anne -Marie. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my love, but my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 for right, i yeah. f r i -A. We're just friends. So don't go look and lean with that dog no. in your eye. You really need a legal without a fight. You can be reason but don't don't be unpolite. I told you one, two, three, four, five, six, thousand times. Haven't I, I, yes. I made it, I've been a made it, I've been a made. Like je hoorde de, de nieuwsteel van Emory, tezamen met Marshmallow. Dat was Friends, alweer het laatste plaatje in uh, uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws en weer van 3 uur zijn we er nog 2 uur lang. Graag tot zo in het zeer in shape of you is de laatste voor 3 uur. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and we talk slow. Mm -hmm.